12 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Tientallen doden bij aanslagen in Irak. Nederlandse Paralympiërs sluiten spelen af met 39 medailles. Een zwemactie voor het goede doel in Amsterdamse grachten. Het weer droog, zonnig en warm. 24 graden aan zee. 29 plaatselijk in het binnenland. Morgen eerst wolkenvelden, misschien plaatselijk een bui. middags overwegend een droog en zonnige periode. 21 tot 27 graden. De dagen erna wisselvallig en fris. Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker 34 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plaatsen in het land. De zwaarste aanslag was in Dujjal, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Baghdad. Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist vielen daar een militaire basis aan. Zeker 11 militairen werden gedood, zeven raakten gewond. Ook bij een militaire basis in de buurt van Kirkuk, in het noorden van Irak, werd een aanslag gepleegd.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 Eh, meneer Kans, goedemiddag. Even een schot voor open doel. U bent tevreden? Ja, nou dat is inderdaad uh, voor de hand liggend. Ik ben uh, uiterst tevreden met uh, hoe uh, deze hele Spelen voor ons team uh, verlopen zijn. U hebt ergens gezegd uh, dat u surrealistische Spelen vond. Wat bedoelt u daarmee? Nou, de, uh, in, in meerdere opzichten. Uh, het was echt een doorbraak uh, als Spelen in het geheel... als het gaat om publieke belangstelling, uh, media-belangstelling... Uh, dat is uh, echt geëxplodeerd uh, met deze versie in Londen. Maar ook uh, voor ons team, uh, hoewel we wisten dat we uitstekend voorbereid waren... en, en uh, echt hoge ogen zouden gaan gooien... Ja, is ook ons resultaat uh, boven verwachting. U ging vooraf uit van 23 medailles. Uh, het zijn er 39 geworden, hè? Heeft u verklaring voor deze sportieve prestatie? Nou, so zoals ik net zei, uh, goed voorbereid. We hebben samen met de sportbonden...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 Eigenlijk niet. Um, er zijn ook nogal een aantal coaches vanuit de Olympische sportwereld overgestapt naar Paralympisch. En ook die zeggen allemaal dat de benadering niet anders is. In Paralympische sport gaat het om winnen. En nou ja, dat zijn deze coaches wel gewend. Maar... Ja, uiteraard moeten we vooral de credits geven aan de sporters. Uh, we hebben gewoon uh, in Nederland een uh, heel mooi aantal fantastische Paralympische sporters. En zij moeten het uh, uiteraard doen. U bent natuurlijk blij met alle medailles, maar wat springt er voor u uit in deze Spelen? Nou, voor mij springt er uit dat uh, uh, er veertien uh, debutanten... Uh, allemaal in staat zijn gebleken om uh, een medaille uh, te halen. Dus ik ben ook vooral heel erg blij met de verjonging uh, in het team. Uh, en dat die allemaal... Uh, uh, ja, heel succesrijk zijn gebleken. Vanavond de sluitingsceremonie. Draaien uh, uh, flink feest? Nou, dat zal uh, uiteraard wel even een feestje zijn... maar uh, ons vliegtuig uh, staat morgen al vroeg klaar. Dus uh, het zal een kort nachtje worden... want wij gaan om zes uur uh, richting het vliegveld. André Kat, nou, chef de mission van het Nederlandse Paralympische Team. Dank u wel voor deze toelichting. De Franse politie heeft de hulp gevraagd van Italië en Zwitserland... bij het onderzoek naar de moorden bij het meer van Annecy omdat het meer in de buurt van de grens ligt... denken agenten dat de daders, dader mogelijk naar Italië of Zwitserland is gevlucht. Bij de moordpartij woensdag kwam een Brits echtpaar om het leven. Ook een oudere vrouw en een fietser. De twee dochters van het echtpaar overleefden het drama. De politie heeft nog altijd geen motief voor de moorden kunnen achterhalen. Er wordt onderzocht of een conflict over een erfenis heeft geleid tot het bloedbad. Maar de broer, met wie de man ruzie zou hebben... ontkent iets met de moorden te maken te hebben. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk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 en geen slok water binnen te krijgen. Dat voorkomt diarree. ALS is een niet te genezen neurologische ziekte. Het is nog steeds niet duidelijk hoe ALS ontstaat. Met de opbrengst van de actie moet genezing een stap dichterbij komen. De Brabantse gemeente Beek en Donk doet dit weekend... een uniek experiment op de kermis. Want kermis betekent lawaai, licht, sirenes, muziek. Maar daar kunnen kinderen met autisme of epilepsie niet tegen. Daarom doen ze in Beek en Donk het licht uit... en zetten ze de muziek zacht zodat ook deze kinderen een keer naar de kermis kunnen. Verslaggeefster Trudy van Rijswijk ging alvast met enkele kinderen proefdraaien... op deze prikkelarme kermis. Gaat dit? Lotte staat voor de rups. Deze meneer is de baas van de rups. Wat moet je ervoor doen om... Uh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 Ja, inderdaad. Zo gauw we op volle sterkte zijn, ja. ontstaan er problemen. De uitdrukking op het gezicht is al van... Ik wil hier weg, dat zie ik. Ja. Sport. Voor het vijfde achter het volgende jaar... wordt de mannenfinale van de US Open morgen gespeeld. De organisatie heeft besloten de finale een dag uit te stellen... in verband met het noodweer van de afgelopen dag... Marcelle Mesker, een zware storm heeft het programma helemaal ontregeld. De vrouwenfinale werd eerder al uitgesteld. Om te beginnen, wanneer wordt die nu gespeeld? Nou, vanavond onze tijd uh, half elf gaat Serena Williams op jacht naar haar vierde US Open titel. Dan moet ze wel winnen van de nummer één van de wereld, Victoria Azarenka... die voor het eerst in New York in de finale staat. Ja, dat is de vrouwenfinale. Dan moet er nog een halve finale bij de mannen worden gespeeld. Ja, Novak Djokovic en David Ferrer. Zij begonnen gisteren in de namiddag... nadat Murray in vier sets van Thomas Berdy had gewonnen. De wind was enorm, spectaculair. Er vlogen zelfs stoelen over de baan, petten, papier. Het was vreselijk om te spelen. En het was duidelijk dat Djokovic daar meer last had, van last van had dan Ferrer. Want die nam in die eerste set toch wel een verrassende voorsprong met 5-2... Uh, Ferrer, ja, die, die is klein, die is heel bewegelijk, heeft een hele compacte techniek en slaat ja, wat makkelijker door de wind heen. Maar goed, vandaag uh, schijnt het goed weer te worden in New York, dus lijkt het me dat de nummer twee van de wereld Novak Djokovic uh, denk ik die achterstand uh, wel uh, goed kan maken. Ja, het was super bij de, de US Open. Nou, de vrouwenfinale en twee halve finales bij de man op één dag, onhandig gepland. Ja, dat is het fenomeen Super Saturday. Dat bestaat al sinds 1984. Vroeger had je zelfs de twee halve finales van de mannen... met de vrouwenfinale daartussenin gesandwiched. Nou, een drama voor spelers. Kijk, vroeger ging dat nog wel in de tachtiger jaren. Toen was het tennis nog niet zo fysiek. Vandaag de dag kan dat gewoon niet meer. Als, als, als mannen een best-of-five van vier of vier en een half uur spelen... dan kunnen ze niet binnen tien uur of binnen twaalf uur... de volgende dag weer fit aan de strijd verschijnen. Het heeft natuurlijk... Allemaal te maken met uh, televisie, met kijkcijfers, met sponsors... en dus met heel veel geld in Amerika. Maar eindelijk zijn ze er nu van uh, bewust geworden. Dit kan niet meer. Dit jaar was de laatste Super Saturday. Volgend jaar worden gewoon halve finales en finales met een rustdag ertussenin gespeeld. Marcella Mesker. Vandaag is de laatste dag van de KLM open. Verslaggever Ragnar Niemeyer is op de Hilversumse Golfclub... Dag, er gaan vier man aan de leiding. Hè? Is een van die vier de favoriet? Ja, ik zal eerst even de namen noemen. Uh, Gonzalo Fernandez Castaño, de winnaar van 2005. Graeme Storm, een uh, Engelsman. Dan hebben we ook nog uh, Jamie Scott Jamieson daarbij staan. En Pablo Larazabal. dat is een Spanjaard. En er zijn wel wat wijzigingen nu aan de gang. Want ik zie dat uh, een slag verloren is door Larazabal. En dat betekent dat er nog maar twee leiders nu zijn. Die Gonzalo Fernandez Castaño en die Graeme Storm. Zij staan op twaalf slagen onder par. Het is uh, net begonnen allemaal. Nederlanders zijn al een Tijd bezig, maar de mensen die lijken te gaan strijden om de prijzen zijn nu allemaal bezig op hun eerste of hun tweede hal. En dat gaat zo te zien, dus bij de een wat meer succesvol dan bij de ander. Als je zegt: heb je een uitgesproken favoriet? Nou ja, kijk je naar het verleden, dan zeg je de man die in 2005 zijn eerste toernooi hier won: Gonzalo Fernandez Castaño, de Spanjaard. Won al vijf toernooien, deed dat ook vorig jaar bijvoorbeeld in Singapore. Sloeg toen in vier dagen tijd 720.000. Uh, Euro bij elkaar, dat is dan de man met de beste staat van dienst. Die staat uh, ja, samen dus met die storm bovenaan. Uh, dat zou dan de uitgesproken favoriet voor dit moment moeten zijn. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Martin Keimer, ook een winnaar, hier het uh, niet gaat doen. En de Nederlanders wel helemaal niet, want Robert-Jan Derksen staat op een ronde van drie boven het baan gemiddelde. En zakt daarmee helemaal weg. De top 10 leek haalbaar voor hem, maar is het niet. Ragnar meer op de KLM Open. De hoofdpunten van deze uitzending. In Irak zijn bij een reeks aanslagen tientallen mensen om het leven gekomen. De zwaarste aanslag was in Dujail, waar elf Irakse militairen werden gedood. De Nederlandse Paralympiërs hebben de Spelen afgesloten met 39 medailles. Chef de Mission André Katz is vooral tevreden over de prestaties van de debutanten. En in de Amsterdamse grachten wordt vanmiddag een zwemactie gehouden... om geld op te halen voor onderzoek naar de neurologische ziekte ALS. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk, de perstribune.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 Welkom bij de persconferentie. En de high-level hij hier over de sterren. Ja, het is een goed stel hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, de Perstribune, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Twee gasten dit uur: twee Tweede Kamerleden die ooit de overgang, de overstap maakten van de journalistiek naar de politiek, Pia Dijkstra. D66 een Ton Elias, VVD. Vraag is, hoe hebben zij die overstap uh, ervaren? Heeft het voordelen, bijvoorbeeld tijdens een verkiezingscampagne, dat ze weten hoe de media werken, wat er van ze verwacht wordt? Naar ene, Oud International, voetbal International, Johnny Rep. En onze vaste TV-rustencenter Ronvergouwer met Cassie Kijkeron. Waarover gaat het deze week? Ja, het kan natuurlijk maar over één ding gaan deze week, Cassie Kijkeron: de politiek. Want. Iets anders was er gewoon niet op tv. Um, ja, en er is een trend te bespeuren op televisie. En dat ga ik dus ook maar doen. Ik uh, ga dus weg uit deze studio. En ik doe zometeen meteen kassie kijken vanuit een tent. Ergens op een plein in Nederland. even Versio van, van der Wart. De Vliegende Kiep. Ja, ik ben nu in de arena. Afgelopen woensdag was ik in Noordwijk... want ik ben bij de Nederland zelf al geweest. Ja, dat speelde tegen Turkije, zoals iedereen weet, hem 2-0 gewonnen. En dinsdag spelen ze tegen Hongarije. En, uh, ik heb Wesley Sneijder gevraagd naar zijn politieke voorkeur... maar ook uh, wat hij van het huidige oranje vindt. Dus uh, dat gaan we zo meteen allemaal horen. Reacties op de uitzending, vragen aan de gasten... kunt u kwijt op internet, natuurlijk deperstribune.nl... oud adres al en uh, Twitter, iets moderner, hashtag deperstribune. Pierre Ton Elias, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Zegt u dat? Fijn. Ja, het is Tom ton truft nog He? na, die is een beetje uh, laat. Ton hey, heeft het al een hoogstroom gehaald. Het, ja. het is altijd wel oh, al handig al om een goede studio ja, aan je ja. gasten te vertellen. Maar we gaan beginnen. We gaan beginnen. Uh, we vergeten dan, Ton. Ja. Zeg, beide maakt jullie de overstap van journalistiek naar politiek. Uh, en dan wil ik graag uh, over voor- en nadelen daarvan. Laat ik eerst jullie even introduceren zoals we jullie uit de media kennen. Dit is uw leven, uh, Pia Dijkstra. Een seconde of uh, 36. 8 uur journaal, Pia Dijkstra. Goedenavond, het nieuws van zondag 3 juli. Dit is Vinger aan de pols met Pia Dijkstra. Ik ga zo iemand ontmoeten naar wie ik heel benieuwd ben. Gordon. De Gordon die gebukt gaat onder reuma, diabetes en psoriasis. Dit is Radio 1. Avro. De praktijk. Ja, extra. Uh, ja, nou, nou we hebben wel een jaar of twintig te pakken, denk ik. Hè? Zo is het misschien wel langer. Um, ja, wel langer nog. Uh, want ik ben uh, 24 jaar geleden bij het journaal uh, begonnen. Dus, uh, ja. Die tijd zit daar in vervat. Ja. Zeker, ja. Uh, het leven van Ton Elias, 40 seconden. Mag. De tijd werd bij het Algemeen Handelsblad gedrukt. Twaalf redacteuren gaan het weekblad maken. Onderwijsredacteur Ton Elias gaat niet mee. Ik zie het niet in het weekblad. En ik denk dat, uh, hoewel ik, uh, wij, laten we even vooropstellen dat, ik, dat wij als goede collega's uit elkaar gaan. Hè. Maar als ik vanavond zie dat er bij ons in zijn eigen krant staat over Bischoppen Gijs en uh, Simonus, dan vrees ik dat het, uh, dat het geen haalbare kaart meer is. Bent u door de heer Nijpels gevraagd... of heeft u uit eigen beweging hem van stukken uit het eindrapport... op de hoogte gebracht? Die vraag beantwoord ik dus niet. Maar ik stel u een vraag. Jawel, dat mag ook wel, maar ik mag u een uh, tegenantwoord geven. U zegt helemaal niets? Nee. Ja, Ton, uh, het zit niet mee van, van, vanochtend, hè? En dit nee. je vader. Uh, uh, jouw vader stapte over van de Tijd, ik mee naar de NRC, hè? Uh, ja, mijn vader is niet meegegaan naar het Weekblad. Uh, ja. Hij was onderwijsredacteur bij de Tijd. Uh, de eerste in Nederland. Ja. Uh, en die is toen bij NRC gaan werken... Dus, de, dus dat was mijn vader. Ja, en verder, ik ben heel lang journalist geweest. 18 jaar. En met veel plezier. Ik verloog in die periode zeker niet. Maar het is niet zo dat ik ben overgestapt van de journalistiek naar de politiek. Want daar zitten nog weer 18 jaar tussen. Ja, je hebt ook maar nog, nog heb egelmachtige dingen gedaan. Ik, ik heb ja. nu 14, 15 jaar in bedrijfsleven ja. gewerkt. Als ondernemer. En als directeur bij Multinational. Dus uh, ja, ik heb een wat breder ervaring dan dat. Maar nogmaals, ik verloog in die afkomst niet. Maar nee. het is wel opvallend dat journalisten altijd... Alleen dat journalisten, journalistenleven. Nou ja, het leuke is, je hebt, je hebt uh, de journalistiek Bedreven, net als Pia, en jij weet dus in de Kamer, als Kamerlid... wat er uh, min of meer door die journalistiek van een Kamerlid uh, verwacht wordt. Ja, maar ik heb denk ik net zoveel geleerd... van hoe je met de pers moet omgaan als politicus... door ministers te trainen, commissarissen van de Koningin... Uh, ook met zijn bedrijfsleven, dat is half-half... Dus, dus uh, ik, ik heb heel veel gehad aan die dubbele ervaring, ja. als ik heel eerlijk ben... vanuit de uh, uh, politiek nu kijkend. Heb jij iets aan die uh, mediatijd uh, gehad, Pia, nu je volksvertegenwoordiger bent? Ja, natuurlijk heb ik daar wat aan gehad. Um, uh, ik, ik ben natuurlijk um, me heel goed bewust van wat de camera doet... Um, waar de journalist op uit is. Dus in zoverre kun je zeggen, heb ik daar voordeel van... Um, ik moet je zeggen, die uh, uh, mediatraining en zo, die ton heeft gegeven, daar ben ik ook wel eens voor gevraagd, dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik uh, toen nog de opvatting had, en ik zeg bewust toen nog, dat ik vond dat we mensen niet moesten trainen om onze kritische vragen te kunnen weerstaan. Ja, dat is onzin. En, en nou ja, inmiddels dat wou ik eraan toevoegen. Inmiddels denk ik het is wel heel zinvol om mensen te leren om in hele korte tijd hun boodschap te kunnen vertellen. Natuurlijk. Dus het is wel degelijk nuttig. Oh ja, ik maar ik aan dat is mensen... een beetje mijn... Ja, dat, dat was zo'n ja. soort principiële opvatting. Die nou ja, Je leert mensen denk ik niet om vragen te ontwijken... maar om een volwassen antwoord te geven op, op een lastige vraag. Ja. Ja, er, is, er, is, er bestaan ongelooflijk veel misverstanden en spookverhalen... Ja. over die mediatraining. Ik zou dolgraag een keer een journalist erbij hebben gehad. Maar je klanten ja. willen dat niet. En dat begrijp ik ook wel, want je trekt ze echt over de tafel af en toe. Uh, het is gewoon een harde leerschool... Uh, maar Paul Witteman is de eerste uh, journalist van FAAM geweest... die uh, een jaar of zeven geleden geschreven heeft... dat mediatrainingen groot voordeel zijn voor de kijker. Namelijk omdat mensen ja. of niet komen... Ja. omdat ze denken, ja, ik ga toch niet met een of warrig verhaal... daar naartoe gaan, waar nog de kijker, nog de journalist iets aan heeft. Of wel komen en dan in gewoon helder Nederlands uh, uitleggen waar ze voor staan. En daar gaan die trainingen eigenlijk veel meer over. Ja. Je hebt... En om het nog ingewikkelder te maken... je hebt heel veel be beunhazen uh, Excuus vanuit Hilversum. Vaak uh, journalisten die hier een baantje hebben... en dan een beetje bijlopen te klussen en te beunen. En die leren je dan dat je handigheids moet uithalen... Uh, zoals zeggen ten eerste, ten tweede, ten derde en ten vierde... want dan kun je er niet in knippen... Ja, wat, dat zijn wat niet onzin, de goede media. Is, want je kunt ja. het natuurlijk wel knippen. Ja, ja, sla je de drie wat, drie over. wat je bij ten vierde ja. zegt, knip je ja. tegen ten ja, tweede de aan. Komt niet dus uh, er zijn heel veel, uh, heel veel journalisten die op zo'n manier wat bijproberen te klussen. Maar dat zijn geen professionals, in mijn ogen althans. Eens, ja, ik, ja. Uh, nou ja, daar nou ja. Maar ik kan me voorstellen, Pia, dat jij vanuit uh, je NOS-tijd uh, uh, niet mensen gaat trainen... die je bijvoorbeeld de volgende dag in het journaal bij wijze van ja, nee, tegenkomt. Natuurlijk. Dat, dat in die kan journaal, niet. In die journaaltijd vond ik Gebeurde dat wel, niet... Uh, Gebeurde wel, Ja, ja dat, dat dacht je van best, de heren Huller en Swietert? Ook, nee, maar we hoeven niet zo diep terug nee, maar, in die historie. Dus, uh, hm. Ik ga geen namen noemen, Ze dus nou. is nog steeds niet ziek. Nee, maar er waren legio-journalisten die op dag één iemand trainden en op dag twee dezelfde meneer... over hetzelfde onderwerp voor de camera krijgen. Nou ja, Dat vind ik dus niet kunnen, laat nee, ik het zo stellen. Dat, dat heb ik altijd gevonden. Um, en ik, ik vond eigenlijk dat je überhaupt dat niet moest doen... maar daar ben ik dus wel in, in, in veranderd uh, van opvatting. Ook omdat ik nu zelf, en dat heb ik al wat <lacht> langer... want ik heb ook, ben voorzitter geweest van de Taskforce Deeltijd Plus... waarin ik ook media te woord moest staan... en dat ook binnen de perken moest houden. Dus ik, ik ben daar echt wel uh, ja. van overtuigd dat het, maar het, dat het belangrijk is... Is, maar dan moet je inderdaad uit het vak maar, zijn gestapt ja. en niet meer. Maar kun je dan in je fractie je... mensen ook helpen, Tom, met deze dat kan achtergrond? Het niet. Waarom niet? Want nou, dat zijn je collega's. Ik, ja, nou, we hebben de deal gemaakt, de afspraak gemaakt toen ik begon als Kamerlid is nadrukkelijk tegen mij gezegd, en met mijn instemming... en nadrukkelijk ook afgesproken. Je wordt politicus, je krijgt een portefeuille... ik heb eerst economische zaken gedaan, ik doe nu onderwijs... Ja. vervang nu Charlie Apto op het gebied van verkeer. Daar heb je trouwens je handen aan vol. Ik ben gewoon, uh, en maar je kan me eens dus een overweksel. tip in de wandelgangen geven? Nee, nee, ik zeg wel eens tegen iemand, let daarop. Maar ja. dat is meer collegiaal. Maar ik ga nooit met mensen in een hok zitten... Nee. camera erop oefenen enzovoort. Dat doe ik echt helemaal nooit. Want dan gaan dingen door elkaar Dan ja. kom ik ook nooit van dat imago af. Hoe gaat echt het dan bij jou, uh, pianofractie? Nee, ik... Ik doe dat ook niet in de fractie. Wat ik wel eens doe, uh, dat is de jonge democraten, die vragen me wel eens... Oh ja. Uh, uh, ja, voor uh, masterclass, masterclass of zo. Voor dat, dat soort dingen. Ding. Ja, dat, dat vind ik dus ontzettend leuk. Om met jonge mensen dat te doen. En ook juist die mix van politiek en journalistiek... waarin je beide ervaring hebt, is ontzettend leuk om te doen. Nog één zin over die mediatraining, als het mag. Als je nou wil horen wat er gebeurt als mensen niet getraind zijn... dan moet je luisteren naar dat zakenprogramma van Ruud Hendricks... bij Business News Radio. Daar zit dus iedere week betaald iemand. Of niet, dat weet ik niet eens precies. Maar die zit daar. En die zit, apentaal... En uh, beleidskoeterwaals en raar Engels... Over zijn bedrijf te vertellen. Uh, je, je kent het soort termen wel van ja. we hebben de targets opwaarts bijgesteld. En, nou ja, <laughs> Ik hoor het nou, je, je snapt zo. er allemaal geen Bo moer van als je daar naar Maar dat gebeurt er dus als je die mensen niet leert om nee. gewoon net zo te praten. als wanneer ze over. Wat akelig is, die de mensen gaan wel praten. heel tevreden naar huis. want die denken zo, toch een uur deze onzin mogen uitslaan. Ja, iedereen blij. Ja. Maar uh, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Nou, we gaan even uh, naar jullie mediamomenten uh, van deze week. Uh, in woorden, Pia, wat was dat voor jou? Dat was het moment tijdens het Carré-debat. Ik heb het later teruggezien, want ik was zelf in debat die avond, maar later teruggezien. Dat um, Rutte op de vraag of die Griekenland zou, uh, zich tot het uiterste zou inzetten om Griekenland te blijven steunen, uh, op de rode knop drukte en zei nee. Nou, wat was daar mis mee? En dat omdat als je als premier van een land dat zegt dan veroorzaak je natuurlijk heel veel onrust. Dan maak je dat, um, nou ja, alles wat er in Europa op dat gebied uh, gebeurt, dat, uh, nou ja, dat het lijkt alsof Nederland daar zich daar niet ga, voor gaat inzetten en dat bij voorbaat dat al um, een, een gelopen een race is. En ik denk dat dat uh, heel onverstandig is. Ja. Ja, het, het, het, is, het is ook niet handig natuurlijk. Het, nog, het is wel handig, het is namelijk gewoon de waarheid. Wij moeten als Nederland zorgen dat eerst Griekenland zelf... zoveel mogelijk orde op zaken stelt. Wij moeten de druk maximaal op de ketel halen, houden... zodat ze daar niet achterover gaan leunen. En naar mijn idee... Maar goed, jullie denken natuurlijk dat ik dat alleen maar zeg... omdat ik ja, van de VVD van, ben. bent van Rutte natuurlijk. Maar naar, ja. naar mijn idee heeft Rutte dat ook, zeg ik met mijn oude journalistieke bril... Buitengewoon goed en helder toegelicht. Gisteravond nog. Voor zover hij daar overigens de mogelijkheid toe krijgt, Omdat die daar het tijd door een cabaretje op een hinderlijke manier werd onderbroken. Maar dat is ja. weer een ander verhaal. Nou ja, kijk, wat, wat het punt is. dat um, je kan ook op de groene knop drukken. En dan die, die nu al aanbrengen. Want da ik be daar, be daar ben ik het op zich niet mee oneens. Ja, dat dat ga je maar die druk over die op knoop Griekenland heel... ja, nee, maar, ja, maar, maar het is nou wel wat, wat je dan ook ziet: dat er internationaal ja. ook wordt, uh, meteen wordt uitgedragen, de premier ja. van Nederland. Ja, daar werd internationaal vooral maar, uitgedragen, Tom, dat Duitsland had... dezelfde ja. mening was toegedaan. Maar goed, laten we nou die nee, discussie nee, niet nog Maar, maar, maar, maar laten we zeggen, met jouw mediaervaring, bij wijze van spreken, had je van tevoren tegen Rutte kunnen zeggen: luister, vraag even waar het oranje licht zit. Zat dat erbij? Nee, dat zat er niet bij. Maar hij kan de vraag omzijden. Nee, maar het heeft weinig zin om iemand te adviseren... oranje je te drukken als het lampje er niet bij zit, lijkt Nee, maar weet je, Van wie moet je kiezen? Van een president? vind ik oprecht dat de rode knop... een goede keuze was, als je er daarna bij vertelt. Want het is meer van, we zijn gekke Henkje niet... dan dat we zeggen van... Holla die gooi de sluizen met geld maar weer open. Maar ik wil alleen maar zeggen... Uh, Pia, dat je als politicus, ja. je hoeft niet te doen wat nee, je per nou ja, se dat, gevraagd wordt. Maar ik, uh, dat zie je natuurlijk, daar, daar gaat het ook heel veel over in de media... dat die lijsttrekkers allemaal maar naar de ja. pijpen van de programmamakers dansen. Um, maar vergeet niet dat, um, dat het ook... Je, je staat daar omdat je wil vertellen waar je, uh, wat Tuurlijk. jouw visie is... en wat jouw uh, opvattingen zijn en wat, uh, waar je politiek staat. En het is heel erg moeilijk om dan... Uh, nou ja, Om Onthnappen. te zeggen, van dit bevalt me niet. Dan, had je, dan moet je van tevoren ja. dat aangeven. Ja. En, en dan is de keuze, ben ik er wel of niet bij? Nou ja, onze lijsttrekker was niet bij het zogenaamde premiersdebat. Ja. En dat is natuurlijk toch uh, heel vervelend als je ontbreekt. Dus zul je op een gegeven moment ook concessies moeten doen... aan, aan de voorwaarden die gesteld worden. Okay. Tom, uh, uh, wel even naar jouw fragment. Uh, jij had iets over Samson te zeggen. Ja, ik vond het buiten toen gewoon interessant moment toen uh, Samson werd ondervraagd over zijn tijd als straatscoach. Of liever gezegd, zelf met dat argument kwam dat hij in Amsterdam op straat had gestaan. En toen zag je heel even, uh, maar dat is echt voor de tv-kijker, voor de liefhebber. Maar mensen moeten het nog maar even ja. terugkijken. Dat was, uh, wanneer was het? vorige we, uh, In dat KRE-debat ook volgens ja. mij. Dat nou, was donderdag, als ik me niet vergis. Maar nou, goed, uit. hij heel fanatiek werd hij. Heel kort, keek er heel boos bij. En van, ja, maar we moeten in Amsterdam met dit en dat. En je zag, daar heb je even weer die wilde actievoerder... die zeven jaar geleden nog in een boom hing om te demonstreren. En je zag hem zichzelf ook, en dat vond ik het allerinteressantste moment... op dat moment hernemen. En denk oh, wacht even, nee, nee, we hadden afgesproken... dat ik tot tien zou tellen, wat zeg ik, tot vijftig zou tellen. Wat zeg ik, tot honderdduizend tellen thuis vooraf... Ik zou rustig zijn, dat hadden we afgesproken. Ik moet uh, uh, rust uitstralen en vooral er goed op letten dat ik premierwaardig overkom. Vond ik echt een schitterend moment. Als vakman van televisie. Ja, om te zien. En hij ja. doet dat. Die rol speelt hij goed. natuurlijk ook goed. Ze hebben hem uh, goed aangekleed, hij uh, heeft goede one-liners. Maar ik zeg tegen iedereen, lees dat pa partijprogramma van de Partij van de ja, Arbeid. Ja, dan ben je weer de politicus. Nee, nee, maar dat ben ik ook echt. Duur, Op het moment nou ja. dat je Samson kiest, omdat Samsung, moet ik zeggen, met een ja. M, omdat hij het zo vriendelijk en rustig doet, krijg je dat hele partijprogramma, plus Pekman erbij. Ja, de vraag is natuurlijk: want daar gaat het jou ook om, ja. Govert, denk ik. Hoe Houdt hij het vol? Ja, precies. We, we hebben hem natuurlijk tot als je een rol speelt, in de, in de kun, kamer, kun je dat, uh, ja, maar maar dat zo'n <coughs> interessant moment. <coughs> ja. Ja. En denk maar goed dat bij ja. de eerste de beste debatten, als je dat dan zou zijn geworden wat God verhoede, dat het natuurlijk ja. wel weer ja, die ja. geen ja. jonge, jonge man ook, is eigenlijk. ook debatten zien voeren en um, je zit dan achter iemand hè, die, die kijk je op de rug als hij ja. aan de interruptiemicrofoon staat. Dan zie je wel het ongeduld in de schouders, maar later zag ik de beelden op het journaal terug aan de voorkant en dan zag je het getrommel en Ongeduld en, en, en boosheid en irritatie. Uh, nou ja, dat heeft hij uh, behoorlijk overwonnen. Maar ja, ik, ik denk wel: hoe lang kun je dat doen als je niet zo bent? Ja. En de vraag is: moet je dat niet meewegen en ja, kunnen? Ja. Kunnen kiezen, dat, dat ja. weet ik niet. En anders heeft hij altijd jullie nog om even te zeggen. Ja, dat is die oude Greenpeace-jongen uh, die in de boom hing. Zoals jij het net formuleerde toen. Ja, ja maar dat verloogend zich natuurlijk nee. niet. <laughs> ja, nee. Maar dat doe je expres natuurlijk. Dat vind ik ook niet. En, dat ja, natuurlijk dat, ik wil ja. namelijk dat iedereen ja. weet Waar die dat, ze, komt. dat ze op dat. Uit de boom. Ik, maar ik ben ook eerlijk. Ik zeg ja. tegen mensen op straat. En er waren nog journalisten van Metro bij afgelopen week... dus je kan het controleren, hè, de factcheck van tegenwoordig, die zo in is. Ik zeg tegen mensen op straat... ik heb liever dat u het partijprogramma van de VVD leest... en daarna niet VVD stemt, omdat u met ons oneens bent... dan dat u op Rutte stemt, omdat hij vindt dat zijn haar zo leuk zit. Ik wil dat het over de inhoud gaat in Als, u, als u vragen hebt dan Pia Dijkshaal Ton Elias... Uh, Twitter, uh, hashtag Pestribune of op onze site depestribune.nl. De Perstribune. Een paar zaken uit het medianieuws. Mark Rutte, minister-president en cabaretier Freek de Jonge zaten zaterdagavond niet aan één tafel bij de verkiezingsuitzending op één. Volgens de 68 jarige de Jonge moest hij wijken omdat Rutte geen zin heeft in verkiezingstijd met de linkse cabaretier in een debat terecht te komen. De VVD was verrast door het nieuws dat de Jonge zaterdag niet met Rutte in de uitzending zit. We gingen ervan uit dat het wel doorging, al dus een woordvoerder. De liberalen waren er zich wel van bewust dat de Jonge een apostel van de linkse kerk is. U heeft gezegd met Freek de Jonge wil ik niet aan tafel en Freek de Jonge is afgezegd. Waarom eigenlijk? Kijk, Freek de Jonge is ontzettend zuur altijd over, over de VVD. Bij dit soort programma's is het heel normaal dat de redactie van zo'n programma praat. Ook met de hoofdgast en zijn team. van nou, Hoe zullen we zo'n programma leuk in elkaar zetten? Vergeet niet, het is de Varen dat is al rood. Dan uh -huh. hebben Freek de Jonge die is rood. U bent toch niet bang voor de Varen en, en, en dat, Freek de Jonge? Niet, maar ik, nee. maar waarom zegt u dan Freek Kijk, de Jonge? Het is een leuke Mensen willen een leuke avond hebben. En dan zit er Freek de Jonge aan tafel. Die ja, en en is altijd al. alleen maar uh, zuur over de VVD. Dus ik heb gezegd, als die komt, ben ik er. Maar als je me vraagt wat ik ervan vind, zeg ik, laat hem weg de premier, ja, hij kiest nu wel, eh, min of meer, niet, liever niet met Freek de Jongen. Nou, nee, eh, nou ja, ik, ik kan zijn woorden halen. Ik heb het nou. ook nog geverifieerd bij ons campagneteam. Er is gezegd, volgens ons is dat geen leuke combinatie... Nou, dat kan je ja. zeggen als gast. Het uh, lijkt me heel verstandig. Uh, de heer Van Hagen heeft ooit eens een keer bij Barend en Van Dorp aan tafel gezeten... met uh, een mevrouw die dildoos aan het verkopen was. En allemaal deildoos voor zijn neus. was ook verstandiger geweest als hij van tevoren had bedacht... dat zit ik liever niet mee aan tafel. Nou ja, een, een beetje, nou ja. is beetje is mediatrainer zegt tegen ja. Uh, ja. gesteld? Vraag bij wie aan tafel nou zit ja. en ja. weeg dan altijd, af. Altijd vragen inderdaad. Um, aan de andere kant ja. denk ik, het kan juist een hele goede verheldering van je eigen standpunt te betekenen. Alexander Pechtold is in debat gegaan... toen Wilders niet wilde komen met PVV-stemmers... Uh, en heeft daar... dat, dat ontpopte zich ja. tot een heel interessant debat. Dat is nee, ook moeder van dat je Of Rutte, want ja. dan komt het in de kern om neer te ja, last las ja. was... om met yes. de jongen aan tafel te ja. zitten. En het antwoord dat is nee, hij. want hij heeft gezegd, ik kom gewoon. En vervolgens ja. hebben ze daar maas neergezet. Nou, die ging volgens mij nog drie keer zo hard te keer, Maar dan weer zodanig dat het volgens mij... in het voordeel van Rutte uitpakte. Dus ik vind het allemaal goed. Ruud Gullit schrijft schuift aan bij Studio Voetbal. Hoe vaak, dat wordt eh, nog niet bekend. Maar de ex-voetballer zal in elk geval een aantal keren aan tafel zitten bij Jack. Op zondagavond Gullit was tijdens het EK Polen en Oekraïne ook al een paar keer eh, te gast. Schijnbaar goed bevallen. Waarschijnlijk is Gullit er voor het eerst bij op 23 september. Dat is, meen ik de dag van Feyenoord PSV. Ja, hij speelde met die clubs trouwens in de jaren tachtig. Om en om. Uh, hebben jullie er iets mee met voetbal? Is het iets waarvan je denkt, hey, zondagavond even kijken... wat zou Ruud te vertellen hebben? Nou, ik had nooit wat met voetbal, nou. maar tot, tot mijn zoon... maar dat is alweer twaalf ja. jaar geleden, Hij ging voetballen... En weet ik inmiddels ook wat buitenspel is. Ja. En kan ik het zelfs herkennen. Dus ik sta ergens langs te lijn. Nou ja, Pia, jouw opgroeiende kinderen misschien. Ja, maar ik moet je heel eerlijk bekennen... dat ik uh, er nooit in geslaagd ben om dat allemaal uh, tot mij te nemen. Daar is toch mijn interesse blijkbaar uh, te beperkt voor. En dat is uh, wel heel slecht, want ik ben ook sportwoordvoerder... Uh, maar goed, dan, ga, dan praat je over de sport in zijn algemeenheid... en dat over ik. het beleid op dat terrein. Maar ik vind wel, en daar hoop ik, doordat wij een, vr, een grotere fractie krijgen... dus iedereen op D66 stemt, dat wij ook meer... Ruimte en tijd hebben om aandacht aan die sport te besteden. En dat iemand anders dat voetbal nee. van je overneemt. Nou, nee, nee, nee. Ik, nee. Ik vind dat juist een, ik vind het heel boeiend en ik wil me heel graag er meer in verdiepen. Maar het, uh, ik heb nu de hele portefeuille, sport uh, of uh, volksgezondheid, welzijn en sport uh, en emancipatie nog erbij gehad. En dat is al heel veel. En, en dat is. Uh, nou, als het gaat om de breedte sport en de rol daarvan, uh, daar heb ik me heel sterk voor gemaakt. Maar zeg maar op het. Uh, Niveau van de, de voetbalwedstrijden zelf. En uh, waar ben je nou fan van? Ja. Nou, ik kijk natuurlijk altijd wel naar WK en EK en, en, en dat soort. Uh, nou, staat mij ligt je portefeuille nog wat breder, hoor. <coughs> <laughs> het wordt deze zes nog een beetje kleiner. Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn oh. dat wij wat groter worden, Ton. Ook met het oog op wij een, kunnen een ieder, mogelijke coalitie. Wij kunnen, wij kunnen iedere zetel in deze strijd die nu dreigt te ontstaan, uh, Mia. Bank nou ja, gebruiken. Ton, juist staat 17e, moet kunnen bij de VVD. En Pia op nummer 9. Dus uh, dat ziet er ook Laat je bent niet mezelf? Ja, nee, natuurlijk niet, maar je wil wel graag gekozen worden. Ja, ja maar laten ja, ja, ja, we eten, hoor. Hey, het maar, wordt echt spannend. Mensen Zullen we even niet verder speeltjes... gaan met het medianieuws? Laten okay. we even het medianieuws hervatten. Je hebt gehoord dat Willem Holleder, crimineel Willem Holleder... we zeggen dan topcrimineel, want we winnen hem top in zijn vak... Uh, een column schrijft in uh, Nieuwe Revue. Hij gaat je vertellen wat er achter het is uh, zoal gebeurd, persoonlijke geschiedenissen. En John van der Heuvel, misdaadverslaggever, reageert. John begrijpt dat Willem voor docenten kiest en een column gaat schrijven. De nieuwe revue kan daarentegen op minder begrip van de misdaadsjournalist rekenen. Op het moment uh, dat je als uh, artiest of als uh, hoofdredactie van een blad zo iemand het podium geeft, ja dan moet je, denk ik dat je toch bezig hebt moet afvragen of dat nou wel heel erg verstandig is. Is verstandig. Nou, Persvrijheid gaat voor alles, dus dat moet hij overigens zelf beslissen. Maar ik vind het volkomen smakeloos. En ik zou, als ik de nieuwe revue als abonnee, als, als abonnee zou zijn, zou ik opzeggen. Ja, ook voor mij geldt die persvrijheid staat bovenaan. En bovendien moeten mensen die hun straf uitgezeten hebben... ook weer in de maatschappij kunnen functioneren. Alleen, ik denk dat uh, om dan zo'n prominente rol te krijgen... waarin je, um, nou ja... Um, uh, van, juist uh, vanwege die straf die je hebt gehad... en juist vanwege dat criminele verleden interessant bent... Ja, dan uh, sluit ik me helemaal aan bij Ton. Ik, uh, ik lees nooit het blad, maar ik, ik zou me er ook inderdaad nooit op abonneren... Right. en ik zou mijn abonnement opzeggen, als We ik dat al had. We hebben wat klagende kleine partijen, de partij 50PLUS. Henk Krol vinden allemaal met elkaar te weinig zendtijd, te weinig aandacht... Wat vinden jullie? Nou ja, dan denk ik, als hij dan aandacht krijgt... dan moet hij wel met de juiste cijfers en de juiste nou, feiten komen. dat werd de ja. ja. Factchecking, ja. Ja, ja. Denk ik denk van, als je dan, als je dan uh, tijd hebt, benut hem dan goed, lijkt ik, mij. Ja, en bovendien, ja. Henk Krol heeft nog het minste te klagen. Ik heb ook grote interviews met hem gezien... Uh, waar ja. ook het nodig op af te dingen viel, als het om feiten ging. Het ja, uh, is gewoon een truc van het Jan is, Nagel. Dat is, uh... hard, hard, hard roepen dat je te weinig aandacht krijgt, Er komt er vanzelf aandacht. En die Jan Nagel die kennen we inmiddels van een partijtje of vijf, zes dat hij de afgelopen twintig jaar heeft opgeheven. We hebben er natuurlijk de, of de zendtijd voor politieke partijen... waardoor ja. um, ook de kleine partijen in de gelegenheid worden gesteld... om iets van zichzelf te laten zien. En dat ze niet bij de debatten worden uitgenodigd. Dat kan ik me toch wel voorstellen. Want je kunt niet uh, met... Uh, hoeveel partijen hebben we nou in totaal nee, op die nou, kieslijst? Dat betekent dus niet dat ik neerkijk op het belang van nee. politiek voor ouderen. Integendeel. Maar, je moet wel weten waar het over gaat. maar juist daarom heeft het weinig zin om op een partij te stemmen... die geen of één uh, zetel haalt. Als u vragen hebt aan onze gasten, Pia Dijkstra, Ton Elias... deperstribune.nl of Twitter, dus hashtag deperstribune. Onze vliegende kip, uh, Jules van der Wart. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Ja, ik sta met Wesley uh, Snijder. Het is uh, woensdagmiddag. Wat is er voor jou veranderd, nu er wat vrienden van jou weg zijn uh, gevallen... uit het uh, Nederland zelf al. Tijdelijk weliswaar. Nou ja, persoonlijk is er niet zoveel, niet zoveel veranderd. Ik bedoel... Het uh, is nog steeds een Nederlands elftal En dan heb je te maken met uh, ja, dat, dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. En uh, ja, dat op dit moment dan spelers af zijn gevallen die, uh, waar ik al een hele tijd mee samenspeel. En inderdaad vrienden zijn. Dan is dat, is dat alleen maar jammer. Dat, uh, dat, dat is duidelijk. Maar, ik bedoel, op het moment dat je hier binnenkomt, uh, verandert het niet zoveel. Want je probeert gewoon dezelfde dingen te doen zoals altijd. En je uh, optimaal voor te bereiden voor, voor de interlands. Ja, Maar wat zeg je tegen de jongens? Nou, ik heb hun, in het, uiteraard heb ik hun gesproken. En uh, ja, ik denk dat je tegen zulke jongens hoef je weinig te zeggen. Die, uh, die weten precies hoe het zit. En uh, ik heb ze alleen gesproken om uh, in ieder geval uh, erover te praten en, en kijken wat hun. Uh, zeg je erover was. En, maar goed, die jongens die zijn, zo, zijn zo ervaren... en die weten precies hoe het zit, wat ik net ook zeg. Dus die zullen zich weer keihard uh, de, de bovenop gaan werken... en zorgen dat, dat ze hier de volgende keer weer bij zijn. Is de pick onder veranderd in het team? Uh, weet ik niet. Ja, er is natuurlijk een hoop veranderd. We hebben vrij een nieuwe, vrij nieuwe selectie. Uh, als je dat vergelijkt met het afgelopen toernooi... dan uh, ja, er zijn er gewoon heel veel nieuwe gezichten bij... Even iets heel anders. Het is een, een, een periode dat er gestemd gaat worden. Uh, doe jij daar nog aan? Nee, ik mag niet stemmen. Je mag in het buitenland wel stemmen? Ja, maar ja, in het buitenland is het allemaal... Uh, waar ik woon is het allemaal duidelijk hoor. Nee, maar is, heb je in het, uh, in het verleden wel eens gestemd toen je nog bij Ajax speelde? Nee, nee ik, heb, uh, ik heb nog nooit gestemd. Ben je politiek bewust? Hou je er een beetje rekening mee? Kijken we eens naar dat soort programma's? Nou ja, ik, ik probeer me er wel eens uh, mee bezig te houden. Maar uh, des te langer ik in het buitenland zit, dan, uh, dan, ja, dan, dan gaat het een beetje van me af. En, maar ja, er zal misschien ook weer een tijd komen dat ik terugkom in Nederland. Dus uh, ik zal toch de, de omgeving uh, ja, wel, wel wat adviezen gaan geven, ja. Jij komt uit de wijk Rondiep, Utrecht. Uh, heeft dat iets met jouw stemvoorkeur te maken, denk je? Nee, nee, nee. Ik, uh, Weet je, er zijn zoveel, er zijn zoveel partijen en iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen visie. En de ene uh, wordt daar juist weer wijzen van, en de andere wordt daar juist wijzen van. Ja goed, dat, uh, dat is nog eenmaal zo. Ik kan, als ik naar mezelf kijk, ja, dan, uh, dan zal ik misschien op een partij moeten stemmen. Uh, zonder een partij te benoemen, maar uh, wat goed bij mij past. Maar als ik naar mijn familie kijk of naar vrienden kijk, dan zal ik daar weer een andere partij als advies naar voren schuiven. Ik vind het allemaal zo lastig en, uh, en ik ben geen egoïst, dus uh, laat ik het dan maar uh, in het midden houden. Je zit ongeveer in het midden. Ik zit ongeveer in het midden, ja. En welke kleur is dat? Ja, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Ik zou zeg, eerlijk zeggen, ik heb me de laatste tijd er niet in verdiept en dat ga ik ook niet doen. En uh, dat, mogen de, dat, mag, uh, dat, dat mogen de rest van de Nederlanders doen. En zorgen dat er een, uh, een goede partij gekozen wordt waar we allemaal wat aan hebben. Na aflopen in de tweede uur gaan we verder praten, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Beste nou, in, <laughs> in het midden. In ja, maar ja, dat is vrij echt, druk, uh, hè, geloof ik. Nou, valt nog wel mee, hoor. Ja, pd ik pd heb hem niet erg... horen, zolang ik hem niet <laughs> hoor zeggen. Het radicale midden schrik ik er nog niet van. Zou, zijn jullie druk, uh, Pia, nu met uh, flyeren op markten, dingen aflopen om... Uh, nog even de puntjes op de i te krijgen voor woensdag? Ja, we zijn natuurlijk allemaal heel actief om, uh, om mensen nog uh, uh, te overtuigen... Van dat, uh, dat onze partij toch uh, een belangrijke speler is uh, in Den Haag. Dat, uh, um, we zijn op straat. Uh, wat mij opvalt deze keer... Twee jaar geleden was mijn eerste campagne en nu weer een campagne voor de Tweede Kamer. Dat mensen echt uh, moeite hebben met uh, een besluit te nemen. En echt heel gedetailleerd willen weten wat ja. doen jullie nou precies op die en die terreinen. Maar dan ook daar ook naar willen luisteren hmm. en uh, ook echt aan het onderzoeken zijn. Uh, praten met, met mij uh, en praten hmm. we vervolgens met iemand van GroenLinks die op straat is. En maar vinden ze het leuk om iemand... met jou te praten? Omdat ja, jij ook... van de televisie bent. Uh, ja, nou ja, meneer, maar daar gaat het dus absoluut helemaal niet niet over nou, ze, herkennen ja. je wel, ze herkennen mij, mensen nou, nou. herkennen me um, soms ook uh, zodra ik mijn mond open doe. Dat is altijd ja. grappig uh, dat het nog minder eigenlijk uh, het gezicht is dan ja. wel de stem waar mensen heel veel herkenning bij hebben. Maar um, ja, dat, dat ik, ik heb echt hele goede gesprekken, hele kritische gesprekken, maar ook wel veel mensen die je kunt overtuigen vervolgens. Nou, mensen, is, mensen twijfelen nog vaak en uh, uh, ja, we moeten oprecht tot de laatste stemknokken. En dat gaat ook op straat. En dat ja. zal ook woensdagochtend nog gewoon doorgaan. Uh, dat vind ik hartstikke belangrijk. Ja, voor mij is het wel, wel bijzonder... Uh, mensen herkennen mij ook... Maar, maar jongeren niet. Want ik heb uh, uh, vanuit de Kamer ja. natuurlijk een, uh, gewoon een, een, een portefeuille waar veel wetgeving in zit. Dus dat is voor journalisten niet wel, interessant. Nee. Er is meer uh, geschreven over Tofik Dibi dan over het hele onderwijsbeleid van het afgelopen jaar. Dat is misschien een apart onderwerp om nog eens te bespreken. Vind ik wel dat we nog eens over zouden moeten nadenken. Maak ik me zorgen over. Maar goed, dat terzijde. Ja. Dus jonge mensen van, van 18, die kennen mij niet. En dat, dat moet enormaar wennen. Mee. En dan ga ik echt ja. leuk met ze in gesprekken. Dat vind ik enig. Ja. En dan... Uh, ja, dat. Uh, dat, uh, dat. Ik, ik zeg altijd, probeer nou gewoon op de hoofdpunten... ook even dat verkiezingsprogramma ja. te lezen. Ga even naar de site, en dat doen nou, ze, ze dan ook. Pia, want jij kwam met voorkeur stemmen. Wanneer was het? Ja. In 2010, de Kamer erbinnen. Ja. Jij, jij, jij hebt je zetel echt helemaal zelf verdiend. Ja, dat is, uh, dat is, dat is zeker. Mooi, um, daar uh, speelt natuurlijk mee dat mensen wel mijn gezicht kenden. Ja. Um, daartegenover stel ik ook altijd weer dat het ook in mijn nadeel kan werken, omdat je... een die mevrouw van he, liefde liefde heb, liefde NOS. Een mevrouw van Nieuws, die zo leuk autocue kan oh. voorlezen, oh ja? is die wel geschikt. Nou ja, dat, in, in die, ja. Uh, dat soort reacties krijg je natuurlijk ook, want je krijgt altijd negatieve en positieve reacties, maar uh, ik was heel erg blij met het vertrouwen van zoveel mensen, dat ik uh, ook als Kamerlid uh, uh, nou ja, die verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. En ik heb dat ook heel sterk zo gevoeld. Ik ben voorzitter van de commissie waar ja. uh, uh, PIA ja. in opereert, volksgezondheid, en ik kan... In alle oprechtheid zeggen, zonder autocue lukt het best. Mm. <güls> nou, het zou wel fijn zijn als veel meer Kamerleden zonder papier en zonder autocue eh, ja. aan de slag gingen. Ja, maar dat, dat ging, doen we gewoon ook. Mogelijk. Mogelijk, ja, ja. Dat ja. doen we ook zoveel ja. mogelijk. Ja. Goed de feiten kennen en dan lekker de debatteren ja. met elkaar. Ja. Ja. Ja. Tom, maar jij kwam eh, omdat Henk Kamp in 2008 de Kamer verliet eh, naar binnen. Hè? Ja, ik, ja. Stond, ik, ik was niet in één keer gekozen. En nu, stond... nu zul je voluit. Uh, dus nee, dus, ja, dat is... wordt de derde keer hoor. Dus de, de oh, ja, ja, er nog een keer ook tussen. Ja, 2010. Dus, nee, ik heb drie keer met die Jeetje. campagnes meegedaan. Ja. ja, dat is natuurlijk een Weetje. van de grote zorgen dat we zoveel wisselingen hebben. Uh, we moeten uh, veel meer stabiliteit uh, proberen te maken in Nederland. Maar goed, dan moet u bij de PVV zijn, want die was weggelopen. Maar dat weet ook iedereen. Uh, ja, campagne voeren, spannend. En nogmaals, tot de laatste zetel. Tot de laatste stem. Goed. TV-gesteent Ron Vergouwen, hij beloofde op kop een trend te signaleren in, in politieke campagnes. Hier is hij met Cassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, vandaag hoort u Cassie Kijken live vanuit een tent ergens op een plein in Nederland. Want ja, u heeft het gemerkt, het is tegenwoordig de place to be op televisie en wel zo gezellig. En ja, geen dorpsplein zonder dorpsgek. Zo is uh, Bart Bot tegenwoordig overgelopen van Pauw Witteman naar Rick Nieman. Uh, wat lees ik zaterdagochtend in de Telegraaf? Van zondeblubunt, Rutte is te vertrouwen. Nou, wat een vuile leugen. Is hier en Nederland 1 heeft Peter Heerschop weer overgenomen van RTL aangevuld met andere buurtjokers, zoals bijvoorbeeld taalanalist Wim Daniels. Wim, jij hebt al die affiches bekeken en uh, ik neem aan het wel op taalgebruik. Wat valt dan op? Dat is echt ook in serieuze zin heel ernstig. De, <lacht> de, ja, ik hoor al sommige mensen inderdaad denken wat ik ook dacht. Eh, wat, <lacht> maar ja, het gaat toch uiteindelijk wel vervelen, hoor, want ja, die tenshows... ze zijn toch wel heel serieus en inhoudelijk. hoor. Gelukkig hebben we nog hele andere programma's die wat meer luchtigheid hebben. Ik dacht eerst nog wat jammer dat koffie Max van de buis is. Want waar moet je als politicus nu je Polonaise lopen... Nou, gelukkig is koffietijd er nog wel. En ja, je steekt er toch een hoop van op als kijker... als daar weer een politicus aan schuift. Goedemorgen, Marianne Tien. Goedemorgen. Je hebt net een heel mooi dochtertje gekregen. Ja, het is wel Schiphol, hoor. want ja, ik geef ook nog borstvoeding. Dus oh, ja, ja, dat is allemaal... Maar neem je het dan mee naar zo'n debat? Nee, ja, kolven. Oh ja, gewoon kolven. kolven ja. ja, en dan, en dan gaat kolven. Maar dan thuis, heb je wel zo'n onzichtbaar lijntje met je baby. Ja. ja, en fantastisch hoor dat die gezelligheid gewoon overal door blijft klinken. Zo ook bij RTL Boulevard natuurlijk. Waar vrijdag onze premier aan tafel zat met Albert Verlinde. Kleding, daar gaan we het over hebben. Ja, want uh, een goed pak hoort bij de premier. Uh, maar nou was er onlangs een moment dat u, een tegenstander... dat heeft u misschien gedacht, wat heeft hij een pak aan? Herken ik dat pak? Ik bedoel, tegen Samson, die, uh, <laughs> die zich verkleed had als, uh, als heer. We ja. kijken even. En aangezien Yvonnee schittert door afwezigheid deze weken... komt nu Peter van der Vorst bij de politieke stera thuis. En waar Ivo nog wel eens een complimentje gaf, geeft Peter ware liefdesverklaringen. Bijvoorbeeld bij Diederik Samson. Mooie lippen trouwens. Ja, dankjewel. Oh, volle lippen heb je. Ja, dankjewel. En mooie ogen ook trouwens hoor. Vroeger moest je dan als politicus dat verplichte rondje maken langs al die stoffige actualiteitenrubrieken. Zoals het één Vandaag Debat. Nu heb je het één Vandaag Duet. We hebben een jarige, meneer Wilders, <laughs> van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Misschien is het gepast om kort even voor hem te zingen. Oh, Misschien wel als die leven, Lang zal die leven. Lang <laughs> zal, ja. zal die leven in de Geweldig. Geweldig. Ja, en dan denk je na dat zingen bij één vandaag. Nou. Laten we eens gaan debatteren. Maar dan blijkt je dus grapjes te moeten gaan bedenken... bij een opvallende foto van je concurrent. Meneer Samson, u krijgt een foto van de heer Roemer. Ja, Deze ja, hier aan mooi, het ijs. Ja. Wat is uw onderschrift? Um, Emiel Roemer heeft zijn belangrijkste ijs al binnen. Ja. Maar ja, het ging na al die meligheid toch wel een klein beetje kriebelen... bij de dames en heren politici. Waar bleven nou de serieuze vragen? Zelfs Hero Brinkman die vroeg zich dat deze week af... toen hij geïnterviewd werd door de normalitair toch serieuze... degelijke interviewers van het Poonnieuws. Had je nog een inhoudelijke vraag? Ik heb deze hero nog nooit horen zeggen. Mag ik nu eens een inhoudelijke vraag? Nou, Daar heb jij weer een punt. Maar toen sloeg de toon opeens om in de media. Toen ook onze harde interviewers zich in de strijd wierpen terugkerend thema, daarbij was de kracht van herhaling. Bijvoorbeeld Sven Koekeman, die had Jolande Sap op het hakblok gelegd. Goedavond. Wat is het minimum aantal zetels waarbij u zegt... nou vind ik het nog wel verantwoord en geloofwaardig om te gaan meeregeren... mocht die vraag op uw pad komen? Als je met weinig zetels nodig bent... Wat is voor u het minimum aantal zetels waarmee u zelf nog geloofwaardig bent? Dan had je nog Peter R. De Vries, die Mark Rutte het vuur aan de schenen legt... in De Wereld Draait Door. Hoeveel, Hoeveel rechercheurs heeft u mist? U, u mist, nodig? dat ik, heb ik het ik over rechercheurs, het is? dat, dat is wat anders. Hoeveel rechercheurs zijn er nodig? Dat nou, Dat wil ik van hem horen. Heel veel dat, u dat er nodig zijn. En daarom is het zo goed. 50.0. Hoeveel denkt u dat er nodig dus zijn? We zullen dat probleem moeten aanpakken. Maar misschien wel de nieuwe Clary Pollack werd deze week geboren in de persoon van Petra Grijze. Of moet ik misschien zeggen de nieuwe presentatrice van De Zwakste Schakel? Meneer Pluma. Dus? Het is volgens u in het landsbelang dat Wilders niet meer regeert. Ik denk aan het landsbelang. Betekent dat dat de PVV nooit meer mag regeren? Ik ga toch weer op dezelfde manier antwoorden. Een ik... ja hoeven nee, meneer Wilders. Het, het, het is antwoord is: simpel. ik doe het niet nog een keer. En ik kan niet anders constateren dan dat u uw partijbelang voorlaat gaan op het landsbelang. Meneer Wilders, nog geen dag na de verkiezingen konden Henk en Ingrid fluiten naar een AOW. Ik heb inderdaad mijn lesje wel geleerd. Van... De onderhandelingen die waren nog niet eens begonnen. En u lacht. Met uw pootjes omhoog. Nou, ik zeg nu voor de derde keer ik geen geld wel, meneer geven meneer aan meneer Europa. Nee Rutte, even voor de duidelijkheid: geen cent meer naar Griekenland. Als Griekenland belt, dan ben ik tegen ja? Houdt uw woord. Als de afspraak niet wordt nagekomen, dan Griekenland uit de euro. Sorry. sorry. Dank u wel, meneer. Althans, dan moet Griekenland zelf beslissen wat ze aan. Dank u wel, meneer Rutte. Op de diverse social media kwam een hoop kritiek op Sven, Peter R en Petra. Over dit tv-verhoorfeest op het plein. Maar ik kan er alleen maar respect voor hebben. Want gezellige keuvelshows, die hebben we al genoeg. Al moet ik zeggen dat ik ook wel blij zal zijn als al die pleinen en carrees van Nederland weer worden schoongeveegd na alle verkiezingen. Want op een gegeven moment, dan weet je het wel en ga je als kijker zeppen. En al die zwevende kijkers, daar heeft ook niemand wat aan. Kasten Kijken met Ron Vergouwen. Pia Dijkstra, D66, Ton Elias, VVD, is iets opgevallen... waarvan je zegt, daar moet ik wel even op inhaken nu? Nou ja, wat mij sowieso opvalt, is dat... Uh Iedereen, dus elk medium, wat er maar is... die lijsttrekkers uh, wilde ondervragen. Uh, en dat het inderdaad heel vaak over hele triviale zaken gaat. Ja. En dat er eigenlijk heel weinig aandacht is. Want uh, uh, Ron Vergouwen zei, daarna kwamen de kritische vragen... en ging het over inhoud. Nou, ik, daar destilleer je nog niet uit wat die partijen precies willen. Nee, dat is waar. Dat, wat veel aangenamer is is als je eens een keer in een goed interview... iemand zijn verhaal kunt laten doen... zodat je als kiezer echt weet waar een partij Kom. voor staat. Nou, ik vond... Ron Vergouwen had het over allerlei buurtjokers... die in die programma's op, ja. uh, opkwamen draven. Daar kan ik me wel in vinden. Ja, ik heb zelf die debatten in 1994 gedaan. Dan kan zegt iedereen, dat is een andere tijd voor RTL. En toen hadden we vier lijsttrekkers uitgekozen... en die hadden we twee aan twee tegenover elkaar gezet. Een keer twintig minuten, dan heb je voor de wiskundigen onder ons... dus zes debatten. Een keer twintig minuten is twee uur, dat kan dus ook. En het ging alleen maar... van tevoren was niks afgesproken, niet de onderwerpen, helemaal niks. Ze zullen het rechtvaardig en eerlijk doen. Stevige debatten, Bolkenstein tegenover Kok, noem ze allemaal maar op. En volgens mij is dat nog steeds wat kiezers willen zien. En omdat er veel kijkers zijn naar dit huidige circus... denken programmamakers dat mensen dat willen zien. Maar volgens mij is dat niet zo. Wat mensen willen zien is wat vindt mijn lijsttrekker, wat vindt die politieke partij... Ja. en ze zijn bereid om door die Circus act heen te bijten... om daar uiteindelijk uit te komen. Dan ga je dus, dus andere televisie maken. Dat betekent ook dat de journalistiek zich anders moet opstellen, uh, Pia. Moet hij daar ook ja. eens over nadenken of, of het zo door moet gaan? Nou ja, ik vind, ik vind wel dat, uh, dat de journalistiek daar eens goed over na moet denken. Want uh, als je kijkt naar wat er nu gebeurde... Um, in, in elk programma kwamen dezelfde onderwerpen langs. Mm -hmm. <coughs> Terwijl er veel meer... Um, te bespreken ja. valt. Ton probeert mij inmiddels ja, water te geven. Ik weet niet, we hebben nog een, een twee kuch... minuten, Ton. Ja, dus als je... dus, uh, dat moet heel snel. <laughs> dat gaat maar, lukken. Dankjewel. Kijk, wat ik belangrijk vind, is dat je... als je nou duidelijkheid wilt scheppen naar kiezers toe... en wilt laten zien waar die partijen voor staan. Natuurlijk moet je dan de verschillen laten ja. zien... maar je moet ook vooral op de inhoud in kunnen gaan. En dat gebeurt nu niet. En ik vind dat de media daar echt wel een verantwoordelijkheid hebben... en zeker de publieke omroep. Ja, Ton... Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Kijk, we gaan er niet over. Uh, Wij gaan niet vertellen hoe het moet. Maar ik vind wel dat we er een mening over maar mogen hebben. Maar dan zou jouw hebben. premier ook niet meer bij RTL Boulevard moeten willen komen. Nou, dat weet ik niet. Hij heeft daar een aantal dingen inhoudelijk kunnen vertellen. Uh, dus, dus, lachen dus, en, en, Maar bovendien is het natuurlijk een kwestie dat iedereen natuurlijk niet kan achterblijven als die formats zo gemaakt worden. Dus, dus ja, dat is een beetje kip ei, natuurlijk. Maar wat ik, nou ja, ik zal wel oude wet zijn... maar wat ik echt raar vind is bijvoorbeeld gisteravond... inderdaad zo'n Theo Maasen die dwars door de premier Heijn zit te praten... die hem tutoieert, je, je zegt ja. zonder dat... terwijl de minister-president u tegen hem zegt... Ja, ik vind dat raar, ik vind dat gewoon raar... zo iemand die dan van allerlei dingen met bedweterige dingen roopt, loopt te roepen... en dan denkt van, joh, laat die man nou even uitspreken... dan kunnen die mensen thuis daar hun mening over vormen... in plaats van dat de journalistiek, die politici en, en al die ja. circusartiesten... De, de, de politiek gaat zitten jureren. Dat vind ik gek. Er is maar één jury, dat is de kiezer. en Die is aanstaande dinsdag aan bod. En het zal nog spannend genoeg worden. En ik die heeft informatie van. nodig. Woensdag, ja, ja woensdag. Ik woensdag. Woensdag. Woensdag. Uh, woensdag, spannende dag voor jullie. Er ja. ja. uh, moet natuurlijk de gewoon een, een stabiel middenkabinet ja. komen. En ja, dat betekent ja. dus hey, maar dat er ook... het wat voor dag wordt het voor jou? Nou, wordt ah, een, uh, spannend? Ja, natuurlijk. Het ja, ja. wordt voor ons allemaal ja. razends spannend. Ja. Allemaal naar onze eigen tenten. En waar we ook allemaal zitten. En dat wordt om negen uur buiten gewoon spannend bij de actiepool en dan daarna kijken of het, of het klopt. Ton Elias, Pierre Dijkstra. ik wens jullie een mooie woensdag. Het volgende uur de perstribune, dan is de gast uit de international... Johnny Rep, het goudhaantje van wel eer. Tot zo naar het NOS Journaal.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 Het nieuws van alle kanten. Geen kolencentrales, maar zonnepanelen. Kies Partij voor de Dieren.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 Van 27 tot en met 30 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Nederland. de Winkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand Burgers Zoo in Arnhem. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Dat is maar 1 euro voor de trein. Laat je verrassen op spoordelinkel.nl